Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Nederland geeft 4 miljoen euro extra voor humanitaire hulp in Irak. Volgens minister Ploemen is steun heel hard nodig... vanwege de grote vluchtelingenstromen die zijn ontstaan door de terreur van de IS. Het geld wordt volgens de minister door de Verenigde Naties besteed... aan opvang van nieuwe vluchtelingen, sanitaire voorzieningen en voedsel. Met de 4 miljoen komt het Nederlandse bedrag... aan directe noodhulp in Irak op 24 miljoen euro. Ploemen hoopt dat nu ook andere landen meer geld doneren. De Nationale Ombudsman vindt dat Defensie te rigide is bij veteranen die worden betrapt op drugsgebruik. Die worden oneervol ontslagen. Ombudsman van Zutphen zei in de ochtend op NPO Radio 1 dat het leger meer oog moet hebben voor de problemen die militairen kunnen krijgen door wat ze meemaken tijdens een missie. Als drugsgebruik een gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis in diensttijd, moet Defensie de veteranen helpen om van drugs af te blijven, vindt de Ombudsman.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 In Zwolle kan de dagelijkse stroom van 10.000 reizigers weer onder de sporen doorlopen. Vanochtend is de nieuwe tunnel onder het station geopend. De tunnel is ruim 100 meter lang en 17 meter breed. En valt op door de bijzondere vormgeving met veel glas en 3,2 miljoen mozaïktegeltjes. Met de nieuwe tunnel hoopt station Zwolle de groei van reizigers aan te kunnen. Het aantal mensen dat van en naar station Zwolle reist zal de komende jaren naar verwachting flink stijgen.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 Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, daar staat in zijn Apkoude en Breukle 10 kilometer file. Dat komt door een uitgebrande auto en daardoor zijn bij Breukle twee rijstokken dicht. En op de A20 richting Gouda, daar staat bij Klopentenbrechtseplein 3 kilometer. Dat komt door een kapotte auto, daardoor is bij Klopentenbrechtseplein één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het beleeft het. in 2015 al 25 jaar. Live! We hebben nu de Watertoren. Ik zeg het nog maar even: we praten met uh, Henry Rukkert. Presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag... Karin Elvers, 57 jaar, gedragscoach. En we gaan met haar praten over teambuilding. En de reden dat teambuilding zo belangrijk is in de sport, dat kennen we allemaal. Karim Elkabali, trainer ook bij een vereniging hier in de buurt... die hoorde dat Karin kwam, die zei ik kom luisteren, mag dat? En we hebben verder als gast Marcel Schorel... en dat gaat over het voetbaltoernooi dat morgen op straat in, in zijn buurt zeg maar, te houden gaat worden met een goed doel. Dit is uh, Watertorensport met nogmaals Karin Elvers... We draaien vandaag High Muziek. Dit is de eerste, Vangelis, Conquest of Paradise. Binnenkomer, het eerste nummer gekozen door de gast van vandaag, Karin Elvers. Zij is gedragscoach, maar zij is ook netwerk marketing professional. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Netwerken. Ja. eigen Relaties opbouwen. En waarom Vangelis, als beginplaat? Waarom? Een goede binnenkomer uh, als sfeer. Ik ben sfeergevoelig en ik heb een beeld erbij. Want dat kan ik dan ook zien van een stuk samenwerken. En iets samen neerzetten. En muziek speelt daar een rol ja, bij? Ja, muziek speelt daar zeker een rol Omdat bij. Omdat het de sfeer bepaalt? Of? Sfeer, absoluut sfeer. En uh, het neemt je mee, het zuigt je mee naar een bepaald punt. Dus het brengt jezelf in, uh, in een stemming. Veertig ja. jaar geleden was Alice Bergen degene die mij uitnodigde voor haar programma op dinsdagmorgen. Ook daarin was muziek heel belangrijk. Uh -huh. Toen werd er nog heel deftig Nederlands gesproken, viel ons op toen we terugluisterden. Dat verandert, hè? Komt Ellis niet uit Haarlem? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja de taal verandert. Ja. En als je het over communicatie hebt... dan um, is dat moeilijk bij te houden. Ja, dat is zeker zo. Ik wil even naar jouw sportcarrière... want die heb je ook. Je hebt jaren, zeg maar tot je veertigste... heb ik begrepen, ja. gewaterpolo'd. Ja. Hoe kom je tot waterpolo? Hoe kom ik tot waterpolo? Ehm... Um, een vriendinnetje uit mijn klas, toen ik dus een jaar of tien was. Die, haar vader was um, technisch man bij Stoopsbad in Haarlem. En via haar, en via dus de binnenwegen, gingen we zwemmen. Ja, en zo is het begonnen. Ja, ja. Want het zwemmen heeft een grote rol gespeeld. Je bent vicevoorzitter geweest van de NZA. Kun je uitleggen wat dat is? Het is Nationaal Zweminstituut Amsterdam. Um, dat is een uh, een club die uh, topsporters voortbrengt, bestaat nu niet meer. Is onder de KNZB uh, terechtgekomen. Dat hebben we dus overgedragen na acht jaar. Dus daar zitten uh, topsporters. Femke Heemke, Heemskerk onder andere heeft daar uh, haar uh, begincarrière uh, gelegd. En begrijp ik dan dat jij bijvoorbeeld Femke begeleid hebt? Nee, uh, nee. dat doen de... Trainercoaches. Ja. En een heel we hebben er een hele club mensen omheen gebouwd. Uh, van de voedingsdeskundigen tot uh, uh, fysiotherapie en noem maar op, ook uh, psychologen. Dat moest allemaal opgebouwd worden en daar moest geld voor komen. En ik deed dus inderdaad uh, bestuur. Dus wij faciliteerden. Water moest betaald worden, uh, enzovoort, enzovoort. En ben je tevreden dat het nu bij de KNZB zit? <lacht> Zullen we daar een ander moment over praten? Oké, okay, okay, begrijp ik. Je hebt ook honkbal en softbal gedaan. Daarin ben je in je vakgebied bezig geweest? Ja. Dat Zutel. is een uh, honk Dat is een uh, ook een club die verhuisd is. Van vereniging. En die moest dus op een gegeven moment naar een ander terrein. En daar hadden ze een uh, hele grote droom. Onder andere EK's en WK's binnenhalen. En dat betekende ook dat daar dus een, ja, een goede club moest, uh, moest zijn. Uh, dat is dan niet meer het verenigingswerk. En dan moet je dan wel een gezicht aangeven. En dat heb ik uh, mede tot stand gebracht. En jullie hebben iets met het EK en het WK te maken gehad? Ja. Hoe ging dat? Nou, op een gegeven moment uh, dan groeien. Dus het wordt een uh, professionele uitstraling. En de gemeente die uh, zegt van... Ja, we hebben meer vertrouwen in hetgeen wat jullie nu aan het doen zijn. Dus die willen dan ook wat. En de gemeente die wil sport in hun uh, beleid hebben, meer bewegen. En dan wil je dus een gezicht. En daardoor is onder andere de EK binnengekomen. Ja, ja wat leuk. We gaan straks praten over jouw uh, grote doel. Of eigenlijk ons grote doel, de teambuilding hè, als ja. trainers. Ja. Want daar willen we heel veel van leren. Want zonder team doe je echt niks in de nee, sport. Nee, niks. Nee. Hier is jouw tweede plaat. Marco Borsato, Dochters. Yes. Kwart over zeven op zondagmorgen... hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt. Ben je al wakker, pap? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?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 Zo mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd. klein.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 Van Marco Borsato Verzoekplaat van de gast van vandaag, Karin Elvers. Ik heb haar al geïntroduceerd: gedragscoach en ook market, netwerk marketing professional. Je bent niet getrouwd, vertelde je me net, Karin. En dan vraag je Marco Borsato met dochters. Ja, dit is eigenlijk een verzoeknummer van mijn zus: um, dus bij deze. En waarom ik hem zelf toch meegenomen heb in het rijtje, is vanwege het feit dat je altijd dochter blijft van iemand. En soms blijf je klein daarin, maar in de ogen van vaders altijd. Tevens geeft het aan de uh, levensfases in deze plaat. En dat heb je met teambuilding ook. Dat is een onderdeel. Kijk waar iemand staat in zijn leven. Het leuke is dat als zo'n plaat draait zitten wij allemaal over teambuilding te praten. Dat doen we onder andere met Marcel Schorel. Marcel kom wat dichter bij de microfoon. Want jij organiseert iets gigantisch morgen hier in Zandvoort. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Ja, wij hebben, zaterdag hebben we de 11e Oude Halt, straatvoetbaltoernooi, in de kooi, naast de cafetaria. En dat doen we met veel plezier. De 11 De 11e. Ja. En dat is niet zomaar, want er zit een doel achter. Absoluut. Dit jaar hebben we gekozen kinderen naast kinderen. Dat zijn kinderen die uh, iets minder hebben in de binnenlanden van uh, Suriname. En we hebben de stichting benaderd en wij zamelen daar tweedehands kleding, voetbalschoenen, shirtjes voor in. En we hebben de clubs die zijn bereid om, om ook hun spulletjes die ze niet meer gebruiken op de velden of, of naast de velden dat beschikbaar te stellen ervoor. Zoals de hockeyclub hebben een heel nieuw outfit gekregen. En die hebben ook voor onze stichting dat beschikbaar gesteld: de voetbal. Je hebt uh, ballen en, en ook wat kleding wat is blijven liggen de komende afgelopen jaren beschikbaar gesteld. En we hebben aan de kinderen gevraagd, we hebben 125 kinderen die meedoen die dag. En die hebben we gevraagd om als ze in de kast wat spulletjes hebben liggen, shirtjes, broekjes of die wat ze niet meer uh, aan kunnen om dat mee te nemen. En uh, dat uh, mag wel zeggen, dat uh, slaat wel aardig aan, ja. Je huis is vol. Ja, dat is echt leuk, ja. De garage is al aardig vol aan het worden, ja. Het leuke is dat de kinderen ja. die morgen spelen, die betalen allemaal 3 euro. Ja. Boven. Dat geld gaat ook naar de stichting, voor ja, het goede doel. Absoluut. Maar nou kunnen natuurlijk morgen ook mensen die komen kijken spullen meebrengen. Absoluut. Dat is dat zou ook. En ook, dus die dit horen, dus de kinderen en, of ouders die nog wat hebben liggen. Zaterdag kunnen ze de hele dag uh, de sportkleding, met name sportkleding, uh, meenemen en uh, doneren aan kinderen naast kinderen. Je noemt het woord doneren, ze mogen natuurlijk ook geld geven. Die trotse opa's, nou, ja, oma's, absoluut. papa's en mama's. Absoluut, en dat wordt wel gedaan. 125 ja, kinderen, hoe, hoe ga je dat doen? Nou, dat is in vijven verdeeld. We hebben de hele dag, ieder uur hebben we een andere lichting. En dan uh, spelen ze drie tegen drie. En dat gaat eigenlijk zo de hele dag door. Dus maar, een... Ja, je zegt drie tegen drie, dat is leuk. Ja. Maar per leeftijdsgroep. Per leeftijdsgroep, ja. We hebben een leeftijdsgroep van uh, nu de, dit jaar uh, van 2003 tot 2008 en die is aardig vol aan het raken. We hebben nog een paar plaatsjes en uh, mochten er nog kinderen zijn die dat horen, die zijn uh, tussen de 2003 en 2008 geboren, die kunnen zich vandaag nog inschrijven. Maar hoeveel worden. kun je er nog hebben dan? Uh, ik, nou, niet veel meer, maar we hebben er nog enkele die er mee kunnen. Doen. En als er kinderen komen, we plaatsen ze altijd wel. Elfde keer, zei je? Ja. Dat betekent volgend jaar komt er? Twaalfde. Daar ben je alweer mee bezig? Daar zijn we alweer mee bezig. Maar die ruimte wordt natuurlijk een beetje klein. Is er een oplossing voor? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, ja, als je hebt... zoveel kinderen hebt op een dag, je nee, natuurlijk... ja, we kunnen er 125 uh, plaatsen zo'n dag. Ieder uur hebben we er zo'n beetje 24 met wat reserve kinderen erbij. En ja, met, met, met, met uh, 5 uur spelen heel veel kinderen uh, hebben we plezier gehad uh, in het straatvoetbal. Ja, hoe laat dus begin je? We beginnen om 10 uur en we eindigen om uh, 4 uur zo'n beetje. Leuk man. En pauze ertussen. Ja, en er is altijd heel veel plezier wordt eraan beleefd. En wat je al aangeeft, oma's en opa's, die komen allemaal kijken. En uh, het straatvoetbal leeft echt uh, hier op Zandvoort. Fantastisch, laat iedereen morgen komen. Absoluut. Er kan best heel veel publiek bij. Hè? Begint om tien uur. Uh, waar moeten ze zijn? Op de Vondelaan. Op de Vondelaan, bij de cafetaria, de Oude Halt. Daar staat een hele mooie kooi. En uh, die wordt altijd jaarlijks gebruikt hiervoor. En... Uh, het zou geweldig zijn als er iedereen kon kijken. Weet je waar ik wel benieuwd naar ben? Je doet dit nou voor de elfde keer. Er moet een reden zijn dat je met dat voetbal begonnen bent. Ach ja, voetbal zit in mijn bloed hè. Ja, want ja, je bent absoluut. jaren trainer geweest hè. Uh, jaren trainer en jaren voetballer zelf. En, uh, ik vind, uh, ja, uh, voetbal is mijn passie. En ik vind als ik kinderen zie voetballen, en dan kijk ik weer terug in mijn eigen jeugd. Uh, wat een plezier je daar zelf aan gehad hebt. En uh, dat probeer je dan over te brengen bij die kinderen. Was teambuilding bij jou een belangrijk aspect? Heel belangrijk. Ik hoor het zo aan. En ik, uh, we hebben hier al een klein conflictje gehad. Uh, nou, wat conflict. het allerbelangrijkste is. Uh, ja. Maar wij, wel, laten we het uitleggen. Want anders vragen de, ja. de luisteraars zich af wat er aan de hand is. Karim ja. en ik willen graag kampioen worden. Ja. Jij zegt kampioen worden is niet belangrijk. Nee. En Karim heeft er ook een mening over. Absoluut. Want uh, teambuilding ja. is echt heel belangrijk uh, in een team. Dit heeft dus uh, inderdaad te maken met drijfveren. Uh, en dat kan botsen wanneer je in één team of zelfs één visie hebt, of één beleid hebt. En dat is uh, iets waar je aandacht aan moet steken. Ja, ik vind het prachtig, maar voetbal bijvoorbeeld, hè, waar we nu over praten, is uitgevonden om meer doelpunten te maken dan de tegenstander. Dus kampioen te worden. Ja, jij wil winnen. Ik wil winnen. <laughs> de winnen takes het al. Ja, maar ja. ik kan alleen maar winnen als ik een team heb. Hè? Je kan alleen winnen als je een uh, olie, geolied team hebt. Dat klopt. Dus jij zal uh, uh, nummer één van de, de beste club of de beste, het beste team gaan leiden. Zijn motivatie is anders. En hij vindt uh, bewegen, denk ik, heel erg belangrijk. En gezelligheid belangrijk. Je, en, je zegt dat zelf en, al. En, teambuilding al. is heel erg belangrijk. Teambuilding is gewoon uh, uh, wat je nodig hebt in de sport. En ook al heb je hele goede voetballers. Als je geen teambuilding hebt, dan, dan kom je niet. Dan word je ook geen kampioen. Echt nee. niet. Nou, er zit een kampioenenmaker naast nu, dat is Karim. Karim, jij hebt van een stelletje amateurs, om het met alle respect te zeggen, een echt team gebouwd. Ja, nou, ik, ik ben het met jullie beiden eens. Uh, ik denk dat het doel van teambuilding het kampioenschap is. Dus je, je, je bouwt ergens naartoe en dat, dat noem ik dan ook teambuilding. Dat vind ik heel belangrijk namelijk in mijn, zeg maar, in mijn, mijn visie op, op voetbal. Uh, maar bijvoorbeeld daarvoor. Het, het allereerste jaar, wat je al zei... Ik had toen een team met, uh, met de, de, de, de manken en de blinden... om het zomaar te zeggen, met alle respect. En uh, ik heb toen vol ingezet op het zijn van een team. Het een, het, de uitstraling ook hebben. Dus het zijn van echt één iets. En, en dat werkte als een malle. En daardoor won je alles. En daardoor werd je kampioen. Dus het is, het is inderdaad wel een beloning. Karim, je stak je vinger op. Ik ben het uh, met Karim eens. Uh, feitelijk zeg ik altijd van uh, ik breng mensen naar olympisch niveau... of een team naar olympisch niveau... of een organisatie naar olympisch niveau. Wat dat niveau is, kan verschillende levels hebben. Maar je wil uiteindelijk, en dat is natuurlijk diep in, in de mens geworteld... wil je beter worden. En of dat nou met winden te maken heeft, maar je wil beter worden. Dus dat is uh, de basis. Dat onderschrijf ik volledig in de Watertoren Sport... op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Met als gasten vandaag Karin Elvers, zij is gedragscoach. We hebben ook Marcel Schorel, de organisator van het straatvoetbaltoernooi dat morgen om tien uur begint. En we hebben Karim Elkawali, trainer in de voetballerij met zijn eigen mening en zijn eigen teambuilding. We draaien ook de platen van onze hoofdgast, dat is Karin Elvers. De derde die eruit gaat is Sam Smith, Live Support. Sleeping with the lights on Cause the darkness is surrounding you This is my world, this is my choice And you're the drug that gets me through hier alweer te discussiëren natuurlijk met z'n allen. En Marcel maakt zich boos, Karim maakt zich boos. Karin niet hoor, die zit er om te lachen... want die denkt, dit is teambuilding, dit is hartstikke leuk. Watertorensport op vrijdagmorgen gaat vandaag over teambuilding. En uh, we gaan, ik moet u trouwens ook vertellen... dat Ruud Jansen is onze technicus vandaag. We gaan zo'n stukje muziek van hem draaien. Want hij is een bekende muzikus in Zandvoort. Uh, Karin, je had allerlei reacties op wat er net tijdens die plaat gebeurde. Een mooie plaat trouwens van Sam Smith. Dank je wel. Live support. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Wat ik uh, ja? een reactie over deze discussie. Ja, ja? ja, ja. het is natuurlijk. Uh, we hadden het even over de politiek. En uh, dat de politiek. Ja, die moet je natuurlijk een warm hart uh, uh, toedragen. Maar het is wel eens lastig. Want er zitten natuurlijk zoveel verschillende belangen achter. En hoe speel je daarop in? Dus je zal vriendjes moeten worden. En ja, dat is ook lastig. Als je een beleid uitstippelt voor een totale gemeente in dit geval. Um, dus dat betekent wel dat je verdomde goed moet luisteren naar iemand. Maar inderdaad ook vragen van wat is beleid. En daar samen mee aan de slag gaan. Dus veel, veel, veel, veel praten met elkaar. En als je je afzet, ja, dan uh, gebeurt er gewoon niks. Dinsdag was hier de raadsvergadering in Zandvoort... Om 11 uur waren er twee agendapunten behandeld. Ja. Ik denk dat ze eigenlijk een gedragscoach nodig hebben. Jij was er ook, Karim. <laughs> ja, dat, dat, dat duurde wel lang. En de, de volgende dag was het nog erger. Toen duurde het tot 12 uur. Ook weer met twee punten. Ja, het, het, het, het, ik, ik, ik ga heel erg mee, mee op, op, die, op die voet. Um, ik denk ook wel dat het belangrijk is... dat je naar een groter doel moet toewerken. Ja. En zolang je dat doel niet hebt en het allemaal ja. subdoelen zijn... zal nooit iets een team worden en nooit iets... Uh, ja. Ja. Klop. Over team worden gesproken, terwijl de plaat draaide van Sam Smith... waar we aan het praten over de andere gast van vandaag, Marcel Schorel. Dat is jouw trainer geweest, vertel. Ja, ik heb, ik heb het allemaal van hem geleerd eigenlijk. Ik uh, was als, uh, nou, hoe oud wel klein geweest, vijf of vier, weet niet. Hij is uh, zes jaar, bij zes, de oh, F's. Ja. Ja. En toen was hij echt uh, vrij rap, maar meerdere interesses denk ik dat hij had op dat, dat moment. Dat klopt, dat klopt. was dat voor mij, was judo nog en... Uh, en uh... Daarna nog een beetje tennis. Maar, maar alsnog, het is altijd wel al mijn, mijn jeugdtrainer geweest. En ik woon dan toevallig ook best wel dichtbij hem in de buurt, Dus ik zie hem ook nog wel af en toe vaak. Eigenlijk wel, en uh, nee, Maar het is heel leuk dat hij hier dan toevallig zit. Ja. En, en het is ook wel leuk. Want je ziet uh, dit soort jongens, zou ik maar zeggen. Dat zie je ook doorgroeien. Of ze spelen in het eerste. Of ze, ze worden geselecteerd. En, en Kelly Steen die is nu bij Telstar in de jeugd. Uh, is, is geselecteerd. En uh, zo zie je uh, een keeper bij Twente, uh, bij Jong Oranje. Jongen van Drommel. Die hebt allemaal onder mij getraind en uh, bezig geweest. En, uh, ja, en je ziet ze opgroeien. Leuk. Marim uh, was vroeger snel, maar hij is nou een goede gast bij jou. Want die snelheid heeft hij niet meer ja, hoor. Ik heb me wel geadviseerd om meer te bewegen, dat ja. wel ja. Vind je dit een leuke discussie hier, Jazeker. Ja, zeker. Uh, wat mij sowieso drijft is wat mensen vertellen... En uh, wat mij gelijk uh, eigenlijk een vraag uh, naar binnen schoot uh, naar jou Marcel. Dat is van, kan jij mensen loslaten? Nou, heel moeilijk. Okay. Ja, absoluut, <laughs> echt heel moeilijk. Ja. Dat zie je dus heel vaak bij trainers uh, en coaches. Dat uh, ze talenten aan het kweken zijn. En zodra dus de talent eigenlijk uh, hoger kan, beter kan, houden we hem vast. En dat is wel een ding wat ik uh, te vaak zie. Ja, dat is toch wel moeilijk hoor, denk ik. Uh, je moet, ze willen doorontwikkelen. En dan is het vaak in zo'n dorpje dan uh, beperkt. Hè. Ja. Er zijn uh, allemaal veel uh, trainers die ook uh, vrijwillig bezig zijn. En als er dan een, een club komt die zegt: van, Nou, uh, we halen je op. En uh, je kan intern. En uh, je, je, kan, je krijgt uh, drie keer in de week trainen. Nou, dan uh, is het toch wel. Uh, een stap makkelijk te maken voor die mm -hmm. kinderen om uh, daar naartoe te gaan. Ja. En wel leuk om te zien natuurlijk ook. Uh, hè, als je ziet dat ze dan doorgroeien. Of ze spelen in de eerste klasse. Of, ze, uh, of met damesvoetbal komen ze ver. Of, of ze worden... Ja. Uh, nu is een er eentje, die zit in, bij Twente. De jongen van Drommel. Is dit uh, geselecteerd voor Jong Oranje. Kijk, en dat, Heb jij uh, die ook gehad? Allemaal in de kooi hebben ze allemaal een keer gevoetbald die jongens. En dat is hartstikke leuk. Ja. Okay. En ook bij mij, ik heb elf jaar de jeugd van, van Zandvoort getraind. En uh, ja, die heb ik allemaal zien opgroeien. Dat is best wel leuk. Ja, het is heel leuk. Marcel Schorel was dat. Hij was in gesprek met Kajan Elvers, gedragscoach. Die gaat ons leren hoe je een team wilt. Daar komen we straks op terug. Vandaag achter de knoppen Ruud Jansen. En zoals u allemaal weet, Ruud Jansen is een heel groot muzikus in Zandvoort... En we gaan even luisteren naar een van zijn geweldige stukken. Ja, nou stel ik me voor een probleem, want dat heb ik helemaal niet klaarstaan. Ja, Ruud, <laughs> maar dat doe je toch uit je hoofd? Ja, laten nou, we doen eerst wel even Celine Dion. Oké, okay, prima. A new day has come. Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong powerful, and don't share the tears through the darkness and good. away my tears Let it feel my soul and drown my fears Let it shatter the walls for a new sun Ja, yes, Link Dion, uh, de plaat gekozen door onze gast van vandaag, Karin Elvers. Het aardige is, we zaten ook uh, te praten met Karim Elkabani, Marcel Schorel, over het uh, grote straatvoetbaltoernooi dat morgen om 10 uur aan de Vondelaan begint. En toen hadden we het over publiek, want publiek is natuurlijk belangrijk op zijn dag. Maar daar weet jij alles van, me, van publiek, want vorige week was die Haring uh, nou, een poging. Dat heb je ook gemerkt? Dat hebben we ook gemerkt, ja. want we zagen dus die 1500 mensen ook links en rechts uh, er naartoe stromen. Maar we hadden niet gerealiseerd dat ze ook weer eens een keertje teruggingen. Dus, en na Haring hadden ze ook natuurlijk weer uh, een beetje uh, trek in, uh, waarschijnlijk in een frietje. Nou, ze stonden echt tot buiten naartoe. Dat was echt een, uh, denk ik, voor het dorp een groot succes. Maar ook voor de ondernemers eromheen, denk ik. Wordt morgen mooi weer? En datzelfde hoop je bij jou, straatvoetbaltoeman? Jawel, dat. Uh, maar de kinderen staan bij ons voorop. En dat is het belangrijkste. En uh, we gaan lekker voetballen. En uh, daarna is het een uh, lekker hapje eten, prijzendrijking. En dan gaan we weer uh, op naar de volgende ronde. En dat gaan, doen we dan uh, zo'n uh, vijf, zes uurtjes lang. En we hopen dat de kinderen heel veel plezier hebben ermee. Het grappige, uh, tijdens de platen in deze uitzending gebeurt erg veel hier aan de tafel. Het grappige is, toen jij net over je speler Drommel speelde... die de, de betaalde ja. voetbal heeft gehaald. Toen schijn jij nogal gereageerd hebben, want Karin zag dat. Ja, ja, ik zag dat. Um, we hadden het even over loslaten. En het moment van loslaten, dan zie je dus de non-verbale communicatie. Ja, dat is moeilijk. Dus de ogen worden gefrons, of de wenkbrauwen worden gefrons. We kijken wat lastig. Omdat het een lastig onderwerp is. Maar het moment dat je dus ziet en merkt dat een kind of een jeugdspeler... op een gegeven moment hoger komt en bekend wordt... dan heb jij daar wel een bijdrage aan geleverd. En dat zag je aan het gezicht van Marcel. Het moment dat hij dat vertelde, straalde die. En dan is het toch van yes, ik heb er een bijdrage aan geleverd. Dus non-verbale communicatie, observeren, is zo belangrijk. Een van de geheimen van hoe je een team opbouwt. En daar gaan we in deze uitzending echt de oplossing voor vinden. Dankjewel Karin. Jij ook Marcel. Heel veel dank. Heel veel succes morgen. Met het straatvoetbaltoernooi dat aan de Vondelaan begint om tien uur. En je hoopt op ongelooflijk veel publiek. Want het gaat allemaal om een goede do goed doel. Herhaal dat nog een keer. Kinderen naast kinderen. En het inzamelen voor het sportkleding En geld. En een beetje geld. Heel veel succes morgen. allemaal bijzaken hoor. Geld. Dank je. En dank voor de aandacht. Dank je wel. you. Ruud Jansen, onze man achter de knoppen vandaag. Twee weken geleden in ontetrouw gegaan. En over twee weken gaat hij trouwen. Dat is echt nieuwe liefde, Ruud. Uh, ja, nou, ik ken het alweer veel, bijna vier jaar hoor. <laughs> zo nieuw is dan niet meer. Nee, maar maar uh, het is wel spannend, ja. ja. Moet je nog veel doen ervoor? Nee, we hebben alles, uh, staat op de rit. We, we, we moeten alleen de, actes, de, de, de notarisakte nog tekenen, maar dat is alles. Uh -huh. maar dat, dat gebeurt volgende week, dinsdag, dinsdag over de week. Dus het is allemaal klaar. Al dus de technicus van vandaag, Ruud Janssen, bij de Watertoren Sport. Het programma over sport op CFM op vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Op de dag trouwens dat sprintkanon Marcel Kietel bekend heeft gemaakt... dat hij niet naar de Ronde van Frankrijk gaat vanwege een virusinfectie... Hij won de laatste twee jaar acht etappes in de Tour de France. Dus hij zal nodig gemist worden, Karim. Ja, heel erg zelfs. Ik vind het zonde. Hij, uh, hij was degene die de sprint weer uh, spannend maakte. Nadat die Kevin dus eindelijk uh, versloeg en daarna eigenlijk alleen, alleen maar heeft verslagen. Ja, wat je al zei, hij heeft een infectieziekte opgelopen ergens uh, dit seizoen. Hè? Um, ja, het is echt doodzonde. Het, het is gewoon uh, mooi om naar te kijken. En ook omdat hij natuurlijk uh, met allemaal Nederlands in een poes zit. En die Nederlanders die doen altijd de lead-invorm. Ik ben benieuwd wie ze nu naar, naar voren gaan schrijven. Misschien dat we daar ook nog Nederlandse succes uit kunnen krijgen. Wat ik dat nog verrassender vind. dat Tom Dummelech geen NK tijdrit kampioen is geworden. Vierde werd hij. Ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? Nou, niet zo ongelooflijk hoor. Die had gewoon geen zin in dat kampioenschap. En ik denk, ik doe het lekker rustig aan. Ik richt me helemaal op Utrecht volgende week. Daar gaan we het nog later over hebben. We praten trouwens in deze uitzending met Karin Elvers... Zij is gedragscoach en we gaan proberen het geheim achter teambuilding te ontsluieren. Want teambuilding, daar gaat het om Karim. Ik hoor het. Het is heel belangrijk. Als je het aan mij vraagt, is dat misschien wel het belangrijkste. Ik vind nog wel belangrijk aan trainingen en, en, en dat er omheen eerst moet de sfeer goed zijn. Wat heel opmerkelijk is Karim, fijn dat je gekomen bent, is dat je afkomstig bent uit de gezondheidszorg. Ja, geweldig hè. Hoe kom je dan aan wat je nu aan het doen bent? <laughs> nou hoe ik dat gekomen ben Eén, um, de roots gezondheidszorg Dat is misschien wel mijn geheim Van het succes En waarom zeg ik dat Ik heb um, in de gezondheidszorg Enorm moeten leren observeren Ik heb moeten luisteren Ik heb geduld moeten uh, uitoefenen En ik heb kun en mensen kunnen ruiken Voelen Vastpakken uh, Hoogtepunten, dieptepunten dus dat is een enorme basis, een levenservaring die ik uh, daar heb meegekregen. En wat ik in de gezondheidszorg deed, dat was inderdaad teambeelden. Dus ik was altijd met teams bezig. En ervoor zorgen dat er uh, een fantastisch huis stond uiteindelijk. Of een fusie geregeld was en dergelijke. En nu twintig jaar later, inderdaad de laatste half jaar ongeveer... Zijn er mensen die ik twintig jaar geleden er uh, afscheid van genomen heb, die komen weer terug. En het enige wat ze tegen me zeggen, Karin, ik heb zoveel van je geleerd. Karin, het was een fantastische tijd. Het is nooit meer zo geworden. Dus misschien is toch wel de gezondheidszorg de basis geweest van leren kijken en leren luisteren. Maar ik denk dat een LOG-instituut als de gezondheidszorg voor jouw innovatieve ideeën... ja, dat klopt niet, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet samen. Um, en dat, kijk, de, hoe ik in de gezondheidszorg terecht ben gekomen... dat heeft ook natuurlijk met mijn opvoeding te maken. Uh, ik ben het oudste meisje en ik heb ooit tegen mijn moeder gezegd... ik wil, de gezond, ik wil iets met kinderen doen. En dan word je daar naartoe geleid. Um, uiteindelijk bleek dat ik veel meer, uh, een, een, ja, veel meer commercieel ben. En veel meer innovatief ben. En dan kom je, loop je stuk in uh, organisaties als de gezondheidszorg. Toen ben je voor jezelf begonnen? Ik ben uit de markt gepikt door iemand. Die is, dat is mijn mentor. In de, en die heeft mij meegenomen op het communiceren. En uh, heeft me dieper diepe ingegooid. Want hij zegt, jij doet het uit jezelf. En je doet het goed. En uh, wij zullen jou uh, daarin verder begeleiden. Karim El Kabali, ook voetbaltrainer en voetbalgek net als ik, zit hier ook. Wij willen vandaag van jou horen... Hoe je een team kunt beelden waar je succes mee hebt. Ja, klopt. En voordat we daar eigenlijk naartoe gaan, heb ik een andere vraag. Het is natuurlijk, je ja, had het net over logge organisaties. Sommige sporters zijn ook behoorlijk log. Die, die zijn, staan niet open voor vernieuwingen. Um, en dan hoor je ook meestal, want ik denk dat hier ook heel veel mentaal bij komt kijken. Dat het mentale nogal een keertje wrijving geeft binnen een, een sportvereniging, binnen een, een, een bond. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat heb je altijd. Uh... En feitelijk als je een verandering in wil gaan... Bij, want dan heb je het over een individu... Mm -hmm. dan zal je moeten raken. En anders gebeurt er niks. En als daar die raker niet komt... dan zul je een besluit moeten nemen om die appel uit dat mandje te halen. En daar heb je leg voor nodig. En daar heb je als je een team hebt ook een bestuur voor nodig... die jou steunt daarin. Doe je dat niet dan is het dweilen met de kraan open. Dus eigenlijk is het teamsamenstelling ja. de essentie van het teambuilding? Teamsamenstelling en voor, vooral de teamleider met zijn skills. Mm -hmm. En kan hij er wat van maken. En de lef om ook op tijd iemand eruit te halen. Ja, jij, jij zegt ook altijd dat het gaat dus om communicatie, het management van ja. de communicatie... Maar voeding en drijfveren noem jij ook in jouw programma? Ja. Voor mij betekent voeding energie. En voeding, dat doe je door middels eten. En voeding doe je door ook geestelijk voeding te geven. Dus inderdaad, als ik een enthousiaste leider heb... Ik zag jou net, we hebben gewonnen. Dan ben je enthousiast. En als je dat enthousiasme weet over te brengen... dan zuig je iemand mee in dat uh, enthousiasme... Dus die wil ook naar jou kijken. Maar wanneer je dus. Uh, ja, dat niet hebt. Dat is een stukje mentale wat jij net ook over hebt. Als je dat niet hebt en log bent. Dan zal zo'n team ook log worden. Dus kijk naar de leider. En je weet hoe het team functioneert. Kijk naar de manager. En weet hoe de, hoe de, hoe de, hoe de organisatie. Uh, functioneert. Dat is heel erg belangrijk. Dus daar begint het wel. En dat betekent ook dat je jezelf. Uh, behoorlijk moet uh, leren kennen. En uh, je zwaktes... Uh, ik noem dat noem dan... minder sterke punten, want we zijn niet zwak. We hebben minder sterke punten. En dat past bij drijfveren. Daar word je mee geboren. En dat is motivatie. Dat is motivatie. Waarom is voeding zo belangrijk? Voeding is belangrijk... om energie te krijgen... en om te herstellen. En uh, ja... In de honken zag ik bijvoorbeeld dat er uh, heel erg veel uh, chips en dergelijke tussendoor gegeten worden. Overigens, een broer van mij die is uh, coach geweest van een uh, Nederlands honk- en softballteam. Dus ik heb daar met hem heel veel over gesproken. En wat je dus ziet, als je een mars eet in de pauze, dan zak je giga naar beneden. Je energie is weg. Nou, Dan wil je niet mee. Dat Ik is de zo. contradictie van Mars dus. Want ze zeggen, dat geeft je energie. Ja, tijdelijk. Omdat het een enorme suikerboost is. Dus een enorme, snelle suiker. En daarna zak je weg. Dus nou, het... dan red je het niet met drie kwartier. Echt niet. Nee, nee. Dus verlies je. Dus met andere woorden, slechte voeding. Ja. Kan je je carrière kan je, breken? Kan je je carrière helemaal afbreken. Wauw. Karin Elvers... Karim Elkebali bij de Watertorensport. Karin is onze gast, zij is gedragscoach. Wij ontrafelen vandaag het geheim teambuilding. We gaan daar straks mee verder. Ze heeft ook uh, haar muziekkeuze bekendgemaakt. En de volgende is wel een hele mooie. Bohemian Rhapsody.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 doesn't really matter to me, to me Mama just killed a man do the fun Mia